Het oetzetten van zon, zee, Zandvoort en Zomervids. 1, 2, 3, 4, open the door.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 De CDA-fractie vergaat het morgen over de brief van informateur Lubbers... waarin hij zegt dat onderzocht moet worden of er een rechtskabinet kan komen. Dat kan zowel een kabinet van VVD, PVV en CDA zijn... als een minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Fractieleider Verhagen zei dat nog steeds aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan... voordat het CDA wil gaan onderhandelen met de PVV. Jazzmuzikus en componist Willem Breuker is overleden. Hij wordt